7 uur, Gert Kluuk met het NOS-journaal. In Frankrijk wordt vandaag de nieuwe leider van de Socialistische Partij gekozen. Die neemt het bij de presidentsverkiezingen in april waarschijnlijk op tegen president Sarkozy. Van de zes kandidaten scoort de 57-jarige François Hollande het hoogst in de peilingen. Hij was tot drie jaar geleden secretaris van de Partie Socialiste en weet met zijn belofte een normale president te zullen zijn. Veel Fransen voor zich te winnen. Zijn grootste concurrent is Martine Aubry, de huidige secretaris van de partij. Wie meer dan de helft van de stemmen krijgt, wordt de nieuwe socialistische leider. Alle Fransen mogen stemmen voor de socialistische kandidaat. Wel moeten ze stemgerechtigd zijn en een verklaring tekenen... waarin staat dat ze het linkse gedachtegoed een warm hart toedragen. In België wordt vandaag verder overlegd over de nationalisatie van Dexia. De bank bestaat uit een Belgisch en een Frans deel. En Brussel moet het met Parijs eens worden over onder meer de prijs voor het Belgische deel. België heeft haast, want het wilde deal afronden voor de beurs morgen weer open is. Dexia kwam in de problemen vanwege de grote portefeuille Griekse staatsobligaties. Die dreigen niets meer waard te zijn door de schuldencrisis. In Berlijn praten vanmiddag bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy over hoe die crisis te bestrijden. Ze doen dat in de aanloop naar de Europese top in Brussel volgende week. Koerdische demonstranten hebben gisteravond haar protest... een aantal Syrische ambassades in Europa bestormd. In Wenen en Londen drongen activisten de ambassade binnen... en zwaaiden ze met vlaggen. In Genève gooiden betogers documenten uit het gebouw... van de Syrische VN-vertegenwoordiging. En in Berlijn werd de Syrische ambassadeur bedreigd. Zo'n twintig Koerden zijn opgepakt. De acties waren een protest tegen het doodschieten... van de Koerdische leider in Syrië afgelopen vrijdag. Op zijn begrafenis gisteren demonstreerden tienduizenden mensen... tegen de Syrische president Assad... Volgens ooggetuigen opende het leger het vuur op de rouwenden en daarbij kwamen zeker zes mensen om het leven. In Irak heeft het leger de beveiligingsoverdracht... van de grote steden aan de politie uitgesteld. Die stond gepland voor eind dit jaar... maar de militairen vinden dat de politie niet goed genoeg is uitgerust... en het agent ontbreekt aan motivatie. Daarnaast vreest het leger dat het geweld in de steden zal toenemen... als de laatste 44.000 Amerikaanse militairen in Irak eind dit jaar weg zijn... In een aantal gebieden zijn nog steeds strijders van al Qaeda en andere terroristen actief. De politie kan het volgens het leger niet aan om hen te bestrijden. Dagelijks vinden nog bomaanslagen en moorden plaats in Iraakse steden. In Maastricht zijn de dansprijzen van 2011 uitgereikt. In het theater aan het Vrijtof kreeg danser en choreograaf Tom Dutgering een speciale gouden zwaan. De jury lauwert hem voor zijn belang voor de ontwikkeling van de dans in Nederland. De zwaan voor de indrukwekkendste dansproductie ging naar Tripan Mas van de dansgroep Amsterdam... En de beste dansprestatie was volgens de jury van de Russische Jurgita Dronina... voor haar rol in de sleeping, sleeping Beauty van het Nationale Ballet. De voormalige Chinese president Jiang Ximin is in het openbaar verschenen... enkele maanden na hardnekkige geruchten over zijn dood. Dat meldt het persbureau AP. De 85-jarige Jiang Ximin was aanwezig bij een ceremonie in Peking. In juli ontbrak hij nog bij de viering van de 90ste verjaardag van de Communistische Partij. En dat voerde de toen al maanden durende speculaties over zijn gezondheidstoestand. Op het internet grondst het van de geruchten en een tv-station in Hongkong meldde zelfs zijn dood. De geruchten waren zo sterk dat China zich genoodzaakt zag officieel te ontkennen dat Jiang Zemin was overleden. In Denemarken zijn zeker twee doden gevallen na een brand en verschillende explosies in een voormalige militaire opslagplaats. Volgens de politie lijkt het erop dat in het gebouw in de stad Stoor anst illegaal vuurwerk werd opgeslagen.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 Ook regelde Warity een onofficiële ontmoeting tussen zakenmensen en de minister. Hij droeg visitekaartjes bij zich waarop stond dat hij adviseur was van Fox. Ook al had hij geen enkele officiële functie. Fox zegt dat hij zich zal neerleggen bij de conclusies van het onderzoek. Het weer, bewolking en droog vanmiddag trekken vanuit het westen enkele buien het land binnen. Het wordt 14 tot 17 graden en er staat een matige tot vrij krachtige wind. Morgen bewolking, af en toe wat regen of motregen. En dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Ik ben Paula Udondek, ambassadeur van de Hersenstichting. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Zondag. Het Anker. Ja, goedemorgen dames en heren. En wat mooi dat u luistert naar Dit Is De Zondag. Het programma waarin ik iedere zondag het voorrecht heb... om met een inspirerend mens te praten. En vandaag is dat Marco de Sosa. Hij stond aan de wieg van het fenomeen leerorkest... dat hij in Amsterdam Zuidoost, in de Bijlmer, is begonnen. Bij klassieke muziek denk je toch allereerst aan een beetje... nou ja, teruggetrokken, chique kinderen misschien... die heel rustig op de viool aan het oefenen zijn. Dat is niet het geval bij het leerorkest. Uitbundige kinderen uit tal van culturen spelen, alsof hun leven ervan afhangt. Eh, op instrumenten als een trombone, een cello of een fagot. Marco de Sosa, goedemorgen. Goedemorgen. Even, want je bent zelf ook muzikant. Wat ja. is het mooiste instrument om te bespelen? De viola da gamba. viola da gamba. <laughs> ja, dat instrument wat ik, wat ik zelf bespeel, ja. Ja, en, en wat, wat, wat is de magie van het instrument... Nou, het, het magiet, vind ik, van de viola de Gamba is dat hij uh, heel erg lijkt op de menselijke stem. Hmm. Dus je kunt ook heel veel kanten op. Je kunt heel veel, heel kleine nuances uh, spelen. En uh, heel delicate geluiden maken, maar ook uh, heel boze geluiden ma maken. En zijn er kinderen in het Orkest die dat instrument bespelen? Nee, nee, want een uh, uh, Viola da Gamba is eigenlijk geen orkestinstrument. Het ah. is meer een uh, kamermuziekinstrument voor oude muziek. Maar daar ben ik uh, ja, mee begonnen. Wij zijn erg benieuwd naar het uh, succes van het leerorkest. En uh, met name ja, natuurlijk de verhalen van de kinderen die, uh, die op het leerorkest zitten. Maar eerst willen we jou, want ik mag jou zeggen. Dat ja. vind ik altijd bij een muziekleraar, moet ik toch altijd even okay. door doorheen dat ik jou mag zeggen. Uh, uh, uh, we gaan eerst uh, naar de jukebox toe. De jukebox die stelt een aantal korte vragen. En uh, aan jou het verzoek om daar even kort op te antwoorden. Getrouwd? Ja, Kinderen? Ja, twee. Twee jongens. Sneeuw of water? Water, maar onder een zeilbootje. Wat is uw beste aanschaf ooit? Uh, mijn gamba, denk ik. Mijn oude instrument. Meest inspirerende persoon? Tjara Lubik. Kan niet zonder... Ik kan niet zonder uitslapen. Bid u wel eens? Jawel. Uh, ik kan niet zonder uitslapen. Het is nu negen over zeven. <laughs> ik heb gisteren al ingehaald. Dus ja. ik heb wel voorbereid gisteren. Dus gisteren heb ik lekker, uh, ben ik uitgeslapen. En vandaag uh, was ik op tijd. Uh. Ja. Uh, de meest inspirerende persoon is Chiara Lubik. Ja. Dat, wie, wie is dat? Uh, Chiara Lubik is eigenlijk de uh, stichter van uh, het Ja. En ik vind haar heel inspirerend. Omdat ze brengt, uh, heeft geleerd om mensen bij elkaar te brengen. Om gezamenlijk... de uh, iets moois te kunnen bereiken, iets bijzonders te kunnen bereiken. Maar de folcolare beweging, dat is? Het folcolare beweging is eigenlijk een, een beweging... die gestart is uh, binnen de katholiekkerk. Het is, is wel een ecumenische een, een, uh, beweging uiteindelijk geworden. Yeah. En dat uh, heb ik heel vroeg als kind, als zevenjarig kind al gekend... Het uh, uh, doel eigenlijk van, of de, de grootste doel van de, de voculare beweging, het motor van de vocalare is eigenlijk mensen bij elkaar te brengen. En, en, en, uh, uh, en vanuit de liefde die onder hun ontstaat, uh, uh, ontstaat zeg maar. Uh, daar concrete dingen voor de anderen en voor, voor je naasten te, te, te doen. Oké, okay. en de beste aanschaf is de gamba. Ja, het is mijn viola de gambe. Ik heb een hele mooie oude instrument. En, die, is dus, die heb je dus ook niet nieuw gekocht. Het is al een... Ja, die is al 300 jaar oud. 300 jaar oud? Ja, en die is uh, door een vriend van mij, een vioolbouwer, uh, uh, gevonden. En die is voor mij helemaal gerestaureerd. En het is een prachtig instrument. Nou, daar gaan we zo nog eens meer over horen. Eerst naar Sarah Groves. Sir Sarah Gross was dat met Stir My Heart. Ontzettend mooi, mooi nummer. Uh, fijn om te horen. Wij gaan praten met Marco de Sossa. Hij is de uh, oprichter van het leerorkest. Een plek waar kinderen uit achterstandswijken... die misschien helemaal niet in instantie in contact zouden komen... met klassieke muziek, leren en instrumenten bespelen. En er is één iemand, een bijzonder mens... die vindt dat een heel mooi project. Tenminste, dat die zit als het goed is ergens onder een knop. Nou, wij gaan uh, maar even verder. Uh, want het leerorkest het wordt onder andere ondersteund volgens mij door het Oranjefonds. En wij willen graag even laten horen van uh, Prinses Maxima... die uh, uh, dat project een warm hart toedraagt. Is het belangrijk dat Prinses Maxima zich daarmee bemoeit? Ja, het is wel heel belangrijk omdat Prinses Maxima toch een katalysator is... van... Uh, van heel veel goede dingen. En, en uh, ik zie dat Prinses Maxima uh, ook een voorbeeldfunctie heeft... Voor, voor veel mensen. En toen ze bij ons kwam... Uh, heeft ze ook heel snel begrepen waarom we dat deden. Mm -hmm. Ik kan me herinneren dat ze tegen mij zei... Van, nou ja, het is goed wat jullie doen, want wij moeten de kinderen uh, serieus nemen. En dat zie ik, ja. dat jullie dat, dat, dat doen. En uh, ja, het is geweldig om zo iemand te hebben die ook... Uh, waardering heeft voor wat je begonnen ja. bent. Maar even jullie, jullie gaan. Um, oh, ik hoor net dat de quote klaar staat. Nou, laten we er nog even naar gaan luisteren dan. Als je jarig bent, betekent dat meestal dat je cadeautjes krijgt van anderen. Maar ik wil het vandaag eens anders doen. Ik wil een cadeau geven aan mezelf. <lacht> vandaag lanceer ik en ik ben heel blij om het te zeggen. Het nieuwe programma Kinderen maken muziek. Een programma met als doel dat zoveel mogelijk kinderen in Nederland in aanraking kunnen komen met een muziekinstrument en samen muziek kunnen maken. Kijk eens aan, samen muziek kunnen maken. En het leerorkest dat zit in dat project ingebed. Uh, het Leerorkest is, is wel uh, uh, eerder begonnen dan dat yeah. project. En uh, Prinses Maxima die was op een gegeven moment bij ons op bezoek geweest. Die was ook in Rotterdam geweest, waar een soortgelijk uh, project uh, ook gestart is. Dat heette uh, uh, Ieder een Instrument. En ze was uh, heel erg uh, onder de indruk op wat de effect was van muziek educatie voor kinderen... Yeah. Ik hoorde van haar ook dat zij al met Prins Klaus uh, vroeger had gesproken... dat zij vonden dat er meer moest gebeuren met de muziek. Uh, en we zijn in gesprek gekomen. En uh, nou ja, van het ene kwam tot het, het andere. En een van die, die uitkomsten daarvan is ook dat programma uh, Kinderen maken muziek. Maar even voor mijn begrip hoor. Als een kind een muziekinstrument wil leren spelen... dan, uh, dan kan het gewoon naar de muziekschool. En we hebben heel veel muziekscholen in Nederland. Wat is er... Waarom is dit nodig? Nou, was het maar waar dat het zo was. Uh, om te beginnen is het zo dat. Uh, uh, onze muziekscholen. die, die bereiken ongeveer. Zo voor, als het gaat echt om instrumentaal educatie. die bereiken gemiddeld niet meer dan. 3 à 5 procent van de kinderen. Hmm. En dat is niet zozeer de schuld van de muziekscholen. maar het is wel dat. Uh, uh, te weinig muziekscholen zijn, maar ook de middelen zijn beperkt. Uh, de middelen zijn beperkt? Is het te duur? Nou, er zijn te weinig. Ja, het, het, is, het is duur. En uh, uh, de manier zoals die georganiseerd maakt is, maakt ook dat het moeilijk is om heel veel kinderen tegelijkertijd te bereiken. Maar is het ook niet zo dat sommige kinderen er helemaal niet heen willen? Nee, dat heb ik nooit uh, meegemaakt. Wij zijn begonnen, ik, uh, ik ben directeur van de muziekschool in, uh, in de, in de Bel, maar al sinds uh, het jaar 2000. En een van de eerste dingen die wij gedaan hebben daar is dat wij begonnen zijn met uh, concertjes te organiseren uh, uh, op basisscholen, voor kinderen in de basisscholen. Ja. Nou, uh, wat wij merkten, als je daar binnenkomt en je speelt en je laat muziek horen, dan, dan zie je dat kinderen heel snel heel erg betrokken daarbij raken. Want kinderen die, die, die hebben niet zozeer een idee van wat dat, dat klassieke muziek is. Het staat niet heel dichtbij ze. Tenminste, ik nou, ben dat als niet... kind niet heel erg opgegroeid met veel. Ik hoorde het thuis wel, maar mijn eigen muziek was geen klassieke muziek. Dat denk je eigenlijk, maar het klopt helemaal niet. Want als nee? je kijkt uh, uh, als je kijkt naar filmmuziek, naar tekenfilms bijvoorbeeld... of naar kinderfilms, kijk naar Harry Potter bijvoorbeeld... Er is het, de hele tijd wat je hoort is een symfonieorkest die op de achtergrond speelt. En uh, soms met uh, een soort idioom die... Niet veel verder is dan wat je bij Brahms of, uh, uh, uh, hoort. Ja. Uh, maar als je hoort de, de tekenfilms als uh, Tom Jerry bijvoorbeeld... dan hoor je eigenlijk gewoon een soort hedendaagse muziek... die met orkesten wordt gemaakt. Wij, wij hebben een stukje klaarstaan, hoop ik nog steeds nu... Ja. <laughs> over uh, het uh, leerorkest wat aan het spelen is. Volgens mij samen met Janine Jansen. <laughs> We horen dat Chenille Jansen de, de, de, de, een solopartij speelt. Ja, en de kinderen klopt. die spelen mee, die zingen ook mee. Die zingen ook mee. Want Ik, dat... Het, leer, in het, is het Het gaat niet alleen maar om spelen, maar het gaat om meer dingen. Het gaat, uh, uh, op muzikaal vlak gaat het ook om, uh, om het leren luisteren naar muziek. Het gaat om zingen. Dus uh, echt een groot deel van de, van de les, zo'n derde deel van de les... wordt echt gebruikt om te leren zingen. Mm -hmm. Maar het gaat ook over andere vaardigheden. Zoals uh, het leren samenwerken, het leren luisteren naar elkaar. Maar ze beginnen met zingen en dan komt, krijgen ze later een instrument? Uh, nee, beginnen? het, het leerorkest werkt zo dat de kinderen die maken vrij snel... Een ...keuze ins voor instrumenten. Wij werken samen met het uh, Nederlands Filharmonisch Orkest. Mm. En die heeft een programma die heet net for go En dat uh, ook bedoelt om gewoon de, de participatie te, te vergroten van... van, van, van uh, uh, uh, uh, van mensen voor uh, muziek, voor klassieke muziek ook. Uh, de kinderen die gaan allemaal naar het net voor go uh, naar een repetitie. Die kijken naar de instrumenten eerst. En dat is meestal zo'n enorm uh, geweld wat op ze afkomt. Een ja, heel het orkest, een ja. groot orkest. Veel geluid. En de kinderen zijn op dat moment 7, 8. Die zitten in groep, uh, in groep 5. Uh, nou, wat wij doen is dat wij daar ook vragen de kinderen, nou, wat zou jij eigenlijk leuk vinden om te gaan spelen? Ja. Daar maken ze een soort voorkeur zo aan. Dan gaan ze naar school. Nou, hoe, hoe gaat het dan? Want dan, dan, ik, ik stel me voor: er staat zo'n kindje voor zo'n enorm orkest. En dat, dat gaat van violen tot uh, contrabassen, enorme blazers. Waar baseer zijn keus dan op? Nou, dat is, dat is wel leuk om te zien. Uh, uh, er wordt heel vaak tegen mij gezegd: van ja, maar die, die, die westerse instrumenten of de klassieke instrumenten. die horen ja. helemaal niet bij de beleveniswereld van kinderen. Omdat wij als volwassenen heel erg eigenlijk, uh, gestructureerd denken. Hè? Wij denken. Euh, wij denken dat, dat kinderen een keuze maken die gebaseerd is op een bepaalde achtergrond die ze zou, die ze zou moeten hebben. Maar kinderen doen dat helemaal ni niet. Approved. Kinderen die zien een instrument als een speelgoed. Wat, wat ik vaak... Oh zie is dat een kind, die, een kind die, die kiest bijvoorbeeld een fagot... omdat hij gewoon een gekke ding is... die een stukje haalt met glimmende knopjes. En, en, en sommigen vinden dat het een grappig geluid maken. En daarvoor kiezen ze. Of ja. ze kiezen een contrabaas omdat het stoer is. Of een trombone, Maar een fagot klinkt. een heel ingewikkeld instrument om te bespelen... Ach, alles is ingewikkeld, uh, rekenen is ook ingewikkeld. En, en, nee, natuurlijk niet. Je, je, kunt, je begint er natuurlijk niet als uh, uh, uh, uh, uh, met een symfonie van Maler met de kinderen. Je begint natuurlijk met kinderliedjes. Mm -hmm. Het, het leerkest is ook zo opgezet op het moment dat zij een instrument hebben gekozen. Dan beginnen, ze, beginnen de lessen in kleine groepjes van, uh, van instrumenten. Dat zijn ongeveer acht kinderen, tien kinderen van tegelijkertijd per instrument. Maar dan, uh, vanaf de eerste of tweede maand... Uh, we kijken we wel, inventariseren welke noten ze kunnen spelen. Soms is Bij so sommige instrumenten is dat één of twee noten. En die noten die gebruiken we, die, die, die, die verzamelen. En dan geven we een componist uh, mee... om als opdracht om een muziekstuk te componeren voor een complete oh, dus muziekstuk. Dus jullie maakt je eigen muziekstukken, Rogos? Ja, alles wordt zelf gemaakt. Omdat de uitgangspunt is, is dat de, de, de mogelijkheden van, de, van, van het kind... die tellen. Dus wij eigenlijk... Eisen niet dat een kind weet ik veel twee octaven eerste kan spelen en dan pas in een orkest gaat spelen. Wij draaien dat om. Ja. En wij kijken, wat kan een kind na een maand spelen? En met dat ingrediënt, zeg maar, laten we dan muziekstukken maken. En het is echt zo dat wij echt nu ondertussen heel veel stukken hebben... die beginnen van heel eenvoudig. En steeds komt er een noot erbij, een ritme maar, erbij. Moet ik me dan voorstellen dus dat een, een kind van een jaar of tien... hoe oud zijn ze als ze beginnen? Nee, ze beginnen als ze zijn zeven, acht. Zeven, acht? Ja. Je gaat naar het Nederlands Filharmonisch Orkest... Die denkt, wauw. Ik wil zo'n van God, die is ongeveer groter dan het kind zelf misschien <laughs> nog wel. En, en die gaat dan met zo'n groot instrument naar huis? Nou, zoals, kijk eens, wij werken zo dat de kinderen die, die komen terug naar de, naar de basisschool, yeah. uh, daar gaan ze eerst een, uh, een paar lessen wat speed data met allerlei instrumenten, noemen we dat. Dus dat betekent dat ze mogen uitproberen allerlei mm. instrumenten. Van die uh, instrumenten kiezen ze een stuk of zes. Uh, en, en daarna gaan wij kijken ook, uh, wat het beste dispositie is van een kind... Wa waar zijn instrumenten die het best, beste passen voor een kind. Uh, daar kwam weer een kleinere keuze en dan kiezen ze uiteindelijk één instrument... en dat blijven ze dan vier jaar lang spelen. Dus het, is wel, het duurt even voordat een kind echt een instrument kiest, een paar, een paar weken. Ja. En op het moment dat ze dat kiezen, dan, dan, uh, dan gaan ze dat ook echt leren. En dan kan het... Zijn dat ze iets zeggen als wat we nu gaan horen? Dan voel ik de hele muziek door mijn hele lichaam gaan. Dat ik zelf muziek kan maken. En dan ga ik denken dat, dat ik dit kan. Ik vind het heel mooi om samen te spelen. En ik vind het ook leuk en gezellig. Kijk, vio 1 is... Um heeft echt uh, lagere maten. En VO2 heeft iets, um, iets hogere maten, snap je? Oh, je? Je voelt je gewoon geweldig als je contrabas bespeelt. Je voelt je gewoon geweldig als je de contrabas bespeelt. Wat betekent het voor die kinderen om, om dit te doen? Want ik hoor gezellig, ik hoor leuk. Nou, uh, uh, er is ook een component. En dat is. Uh, kijk, het leerorkest die richt zich uiteindelijk. In eerste instantie op uh, kinderen vanuit uh, op een achterstandssituatie. Het zijn vaak kansarme wijken waar we naartoe gaan. Ja. Wij zitten op dit moment uh, in Amsterdam Zuidoost, maar ook in Amsterdam Nieuwvest, uh, in de Indische buurt, Amsterdam Noord. Ja. En wij zoeken ook uh, plekken waarin wij weten dat de kinderen uit zichzelf, door hun, uh, door hun uh, achtergrond, zeg maar, niet. niet, niet niet vanzelfsprekend in contact en die kans krijgen... om muziekinstrumenten te, te, te spelen... Wat je ziet vaak, en als, als, als wij kijken bijvoorbeeld bij, bij de, bij de Belmer... maar als je het hebt over de kinderen en over de zwaartescholen van de Belmer... dan heb ja. je altijd op een negatieve manier. Als je heel de Belmer de Bellmer komt heel vaak in de negatieve zin precies in de nieuws. Deze kinderen die worden meteen uh, uit die context gehaald. En die krijgen hele dure instrumenten mee naar huis voor hun gevoel. Is ja. dat al meteen een teken van waardering? Je ziet dat hun ouders ook heel zijn. Gelukkig zijn dat je serieus neemt, wat uh, hun kinderen serieus neemt. Uh, dus het, het plaatst ook de kinderen in een, in een hele rijke context... in de zin van een heel gewaardeerde context. Ja, ja. En dat maakt ook dat de kinderen... Ja, dat voelen de kinderen, dat voelen ouders, dat voelt ook de omgeving... Maar zie je, dat, zie je dat ook terug in bijvoorbeeld hun andere prestaties, hun schoolprestaties? Ja, wij uh, horen echt heel vaak en steeds meer van, de, van leerkrachten en van, van directies... dat de kinderen uh, na zo'n leerkastles dat ze terugkomen dat ze gewoon heel blij zijn. En dat ze gewoon veel, veel meer geconcentreerd zijn. En, en dat ze ook zin hebben om, om verder te leren. Hmm. Dat, dus dat, dat is zeker een... dat uh, een... maakt het ze ook trots... Het maakt ze trots. En als je trots bent en uh, uh, als je gewoon uh, zelfverzekerd bent, dan heb, ben je natuurlijk veel opener om te, om, te, om te leren. En ook het beste van jezelf uh, uit te halen. En hoe is het voor jezelf? Want ik geloof dat er uh, onlangs een, een grote diploma-uitreiking is geweest. Ja. Je begint te glimlachen. Wat, wat doet dat met jou? Ja, het doet heel veel, want het is natuurlijk, je kunt je voorstellen... dat het niet zo simpel is om dat allemaal te regelen. Nee. Uh, we hebben op dit moment al zo'n... Maar het is niet alleen een kwestie van organiseren? Nee, het is niet een kwestie van organiseren. Uh, het kost best veel energie om dat allemaal te doen. Maar op het moment dat je daar staat... je ziet de glimlach in de, in de gezichten van de kinderen... en je ziet dat ze gewoon echt zo trots kijken... en dat ze ook die, die ouders kijk, aankijken en zeggen van... kijk papa, dat, dat kan ik ook. Uh, nou ja, dat doet zoveel goed. Uh, en uh, het, het maakt alles, alle, alle inzetten ook, uh, ook goed. Het is gewoon geweldig. Ja. Wij komen tegen half acht aan. Dus wij gaan eerst eens even luisteren naar de hoofdpunten uit het nieuws gelezen door Gert Kluk. Radio 1. Het NOS-journaal. In Frankrijk wordt vandaag de nieuwe leider van de Socialistische Partij gekozen. En die neemt het bij de presidentsverkiezingen in april waarschijnlijk op tegen president Sarkozy. Van de zes kandidaten scoort de 57-jarige François Hollande het hoogst in de peilingen. Een van zijn beloften is dat hij een normale president wil zijn.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 De acties waren een protest tegen het doodschieten van een Koerdische leider in Syrië afgelopen vrijdag. Op zijn begrafenis gisteren betoogden tienduizenden mensen tegen de Syrische president Assad. Volgens ooggetuigen opende het leger het vuur op de rouwenden en daarbij kwamen zeker zes mensen om het leven. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weer Online. Op dit moment staat er weinig wind en in de oostelijke helft van het land komen mistbanken voor. Op een enkele plek is sprake van dichte mist met een zicht minder dan 200 meter. Over het westen trekt veel bewolking en in Zeeland valt af en toe wat lichte regen. Het is daar ook een stuk warmer. In het zuidwesten is het 12 graden en in het oosten ligt de temperatuur net boven het vriespunt. In de ochtend valt in het westen op meer plaatsen regen. De bewolking neemt toe, maar het duurt tot halverwege de middag voordat in het hele land neerslag valt. De wind rijdt naar het zuiden tot zuidwesten en is matig in het binnenland en vrij krachtig tot krachtig langs de kust en op het IJsselmeer. In het noordwesten kan een harde wind staan met windkracht 7. De temperatuur stijgt naar 16 graden in het westen en 13 graden in het oosten van het land. Morgen is het bewolkt, met tijdelijk een beetje regen. Er staat een stevige zuidwestenwind en daarbij wordt het 17 tot 19 graden. U luistert naar Dit is de Zondag. Op Radio 1. Ja, goedemorgen en fijn dat u luistert naar Dit is de Zondag, als u net inschakelt. Um, Wederom een hele goede morgen. Wij spreken vandaag met Marco de Sossa. En Marco is de initiatiefnemer van de leerorkesten. Dat zijn orkesten waar kinderen uit achterstandswijken, met name uh, begonnen in uh, de Bijlmer in Amsterdam, waar die kinderen klassieke muziek leren spelen. Um, en en uh, Marco, dat, dat ben jij gaan doen, natuurlijk omdat je zelf ook ontzettend muzikaal bent. Je bent zelf muziekleraar, je speelt viola de gamba. Waar is jouw liefde voor die muziek ontstaan? Uh, mijn liefde voor muziek ontstaan eigenlijk door, uh, door mijn broer, door mijn oudste broer. Ja? Uh, die, ik, had een, ik heb een, een hoogbegaafde oudste broer, en die, die, die kon alles. En die op een gegeven moment had, had hij de middelbare school afgesloten, allemaal met tienen. En zo. die kreeg daarvoor een, een gramofoonplaats spelen. Zo eentje met batterijen en nog. Waar je uit elkaar kunt halen een, een LP op. En die had uh, meteen ook uh, een klassiek muziek uh, uh, verzameling gekregen. Ja. En dat draait die s'avonds in bed. En ik naast de uh, zaterdbaas. Uh, uh, daarnaast. Ik lag er daarnaast. En, uh, en ik was zeven, acht jaar jonger dan hem. Maar ik vond het zo geweldig. En... en, en ja, zo magisch dat geluid. Ja. En, en daar ben ik eigenlijk op. Ja, daar is, dat is gestaard eigenlijk mijn liefde voor muziek En dat is even voor je goed begrip, niet in de, of voor ons goed begrip, niet in Nederland gebeurd, maar in Brazilië. In Brazilië. Want daar ben je opgegroeid. Ja, ik ben in Brazilië opgegroeid. Uh, ik heb eigenlijk in Brazilië ook ben ik begonnen met muziek. Ik heb, heb eerst klassiek gitaar ge gespeeld. Uh, dat ging ook niet allemaal zo makkelijk. Want mijn ouders die, die vonden dat in principe in het begin helemaal niks. Uh, nee, nee. Echt daar waren ze tegen muziek? Ze waren, nou, ze waren heel tegen het idee dat ik misschien wel serieus zou gaan doen en een beroep van zou maken. Dus nog wel als hobby, maar. Ja, want mijn ouders die, die, die waren heel arm geweest. Hun ja. generatie echt echt... armoede gekend. En die, hebben, die hadden wel voor elkaar gekregen binnen hun generatie dat ze middelen, uh, geld hadden gemaakt. Ja. En... En uh, achteraf, ja, het is voor mij ook best een moeilijke tijd geweest... omdat ik uh, niet de steun heb gehad in die tijd die ik had gewild. Maar wel, uh, uh, ja, nu begrijp ik ook wel heel goed dat zij eigenlijk bang waren... dat ik hetzelfde, de meiden hetzelfde zou voorkomen wat hun wat zou overkomen. Maar waren zij door muziek aan wal geraakt... of waren zij bang dat, ze, nou ja, dat, je, dat je niet genoeg geld zou gaan verdienen? Nou ja, ze dacht inderdaad dat ik uh, niet genoeg geld zou verdienen... En, ja, zeker die, die, in die tijd was het zo dat muziek, uh, ja, dat was, stond gelijk natuurlijk aan de armoede. Mm. En je kon geen baan vinden, je kon, uh, dat was niet echt was een serieuze beroep. Uh, en, uh, en op die manier heb ik, uh, ja, toch moeten heel hard vechten om, uh, om dat voor elkaar te ja, krijgen. Ja, want je bent wel, je bent gaan studeren. Ja. Uh, volgens, je bent uiteindelijk ook naar Nederland toegegaan om te gaan studeren. Maar dat hebben je ouders je financieel ook op geen enkele manier in, nee, in die, nee, dat was best een ingewikkelde situatie, want... Uh uh, mijn broers die, die werden wel gesteund door mijn ouders. Ja. Maar ik, uh, nou, ik niet. Dus ik moest mijn vader, die was in dat betreft, wat dat betreft heel consequent. Die zei van nou, als je muziek wil studeren, dan moet je het maar zelf regelen. Dus ik heb inderdaad op mijn dertiende ben ik begonnen met, uh, met gewoon bandjes uh, om uh, uh, uh, te werken. Om gewoon mijn muzieklessen te kunnen betalen, ja. mijn instrumenten te kunnen kopen enzovoort. Wat, wat hoopt hij dat je zou worden? Uh, doctor. Ja, Dokter. Ja, arts. Ja, Aarts. dat zou geweldig zijn. En anders <laughs> advocaat. Ja, zoiets. <laughs> <What>? <laughs> Maar je bent dus vanaf je dertiende aan het werk gaan... maar je wist op je dertiende dus ook al dat je professioneel muzikant wilde worden. Ja, dat wist ik echt heel, heel zeker. En ik denk ook dat dat te maken heeft met dat, uh, dat ervaring... die ik zeg maar, bij, in de slaapkamer zeg maar, met mm -hmm. mijn broer heb gedaan. Uh, het waren best moeilijke tijden voor, voor mij thuis. Uh, de relatie met mijn ouders was... ik had niet zo'n gelukkige jeugd gehad. Mm. En, en dat muziekmoment uh, was voor mij toch... Uh, ja, toch een rustpunt in mijn leven. En, en, en, en dat was, ja, dat heeft mij vanaf het begin oud het gevoel gegeven van nou je moet hier meer doen. hoor ik is... nou echt dat je zegt dat je er bijna in kon vluchten? Nou, nee, vluchten niet. Maar ik kan daar geluk in vinden. Ik kan daar echt... echt uh, vluchtig klink, klinkt er meteen zo negatief. Maar ik uh, kan ik, uh, ik daar blij mee zijn. Ik kan daar gelukkig mee zijn. En ik, uh, dat was een manier voor mij om, om mezelf te uiten. Dat zie ik ook wel vind, veel in de kinderen van, uh, van het leerorkest. Dat heel veel kinderen ook... Uh, uh, soms moeilijk zich kunnen uiten. We hebben natuurlijk heel veel kinderen die uit een, een, een, een, een, een uh, migrantengezin komt. bijvoorbeeld ja. die, die nauwelijks Nederlands spreken of die niet zo goed doen op school. Uh, uh, en die, maar met muziek kunnen ze wel iets anders doen. Ze kunnen ja. zich uiten op een, op een andere manier... dan de, de, dat, dat normaal wat we even, uh, van ze verwachten. Maar nu heb jij, nu heb jij hard moeten vechten ja. om hè, dit te kunnen bereiken... Om van muziekje werk te maken nu als ja. uh, directeur, als leraar, als muzikant. Is dat ook ergens een zegen geweest, dat je er zo hard voor hebt moeten werken? Ja, ik denk van wel. Want uh, uh, het, is, het is heel goed geweest voor mij. Omdat uh, daardoor heb ik ook geleerd om niet op te geven... bij de, de eerste tegenslag ja. die, ik, uh, die, die, die, die ik had. En, de, en dat heb je natuurlijk wel als je... Uh, kijk, het Leerorkest is nu uh, uh, een mooi uh, voorbeeld geweest. Wij mogen niet klagen voor de succes die wij hebben mm -hmm. gekregen. Ook de, de, de, de waardering die er voor, is, ja. de aandacht enzovoort. Maar het is keihard werken. En uh, ik weet toen ik begon in de, met dat project... dat heel veel mensen ons voor ja, mij helemaal voor gek verklaarden. Wij hadden helemaal niks. Wij hadden, ik ben begonnen met twintig uh, kinderen, geen instrumenten, geen geld... Uh, drie docenten. Uh, en, en, uh, ja. uh, uh, maar goed, ik had echt zo'n overtuiging van goed, dit is goed voor de kinderen. En die worsteling die jij zelf hebt gehad om uh, muziek te gaan, uh, gaan leren. Herken je die ook bij die kinderen? Zijn er ook kinderen waarvan de ouders het maar helemaal niks vinden dat zij zich met muziek gaan bezighouden? Uh, nou ja, wat, ik, wat, je, wat je soms wel ziet... is dat de, de ouders ook nog niet kunnen uh, vat, bevatten... wat er gebeurt met hun kinderen. Het gebeurt... Uh, sommige kinderen die, die, uh, die leven in een totaal andere omgeving... Hè, dan de dan, dan omgeving van, mm -hmm. van, van, van kunst enzovoort. En die, uh, wat je ziet bij ouders is dat zij... Niet, ze weten niet wat ze daarmee moeten. En voor de kinderen is soms dat best wel moeilijk. Maar, maar hoe reageren die ouders dan? Uh, sommigen afwijzend, sommigen zie je niet terug. Uh, ik heb ook bijvoorbeeld, ik had de derde keer dat wij met een orkestje uitgingen... en dan kwamen we terug uh, met een busje. Wij gingen een concertje mm -hmm. geven en dan kwamen je terug. En dan zitten er helemaal geen ouders te, te wachten. En, en dat, ja, dat is heel hard. Want je denkt, van nou, je komt terug naar een concert... en zitten alle ouders op, op de stoep. Nee. En dat gebeurt niet. Dat moet je opbouwen. Dus die leeft er gewoon helemaal niet mee. Ja, in het begin niet. Totdat ze een keer hun kinderen ziet zingen op het podium... en zien dat ze gaan schitteren en dat ze gewoon trots zijn... en dat hun kinderen echt verder zullen schoppen dan zij zelf. En ik zie niet dat dat zo gegroeid is... dat de ouders echt steeds meer betrokken raken. En dat ze steeds meer gaan waarderen wat Maar is. gebeurt het ook wel eens dat je met ouders moet gaan praten. Dat je bijvoorbeeld een, een klein talent ziet. Of een kleintje met een groot talent. En dat je dan denkt, uh, die, die moet verder. Maar dat je dan de ouders erop aanspreekt. Ja, dat gebeurt zeker en niet altijd lukt. Dat is, dat is, een, dat is zo. Uh, vaak hebben ouders echt ook grotere problemen... of andere problemen mm -hmm. in hun hoofd. En, uh, en uh, uh, vergeet je niet dat... Wij richten natuurlijk toch wel op, op sommige kinderen die... Uh, een moeilijke achtergrond hebben. En, en daar hebben ouders toch ja, andere prioriteiten soms. En ik heb inderdaad wel met heel veel pijn in mijn hart zien... Uh, hele getalenteerde kinderen... waarvan ik dacht van god, dat kind die had uh, of met de goede begeleiding... met de juiste begeleiding over tien jaar... in het Concertgebouworkest kunnen spelen. En die zie je toch uh, uh, vertrekken, bij nee. mij spreken. En dat is pijnlijk. Aan de andere kant, ik denk wel dat dat ervaring die ze hebben meegemaakt... In het, uh, met het samenspel... en met het samenwerken aan producten waarin ze met z'n allen trots zijn... Dat, dat vergeten ze nooit... Hmm. van hun leven. Dat, dat is het eerste doel van het oké? Ja, dat is het ook het eerste doel. Kijk eens... Uh, uh, uh, wat grappig is, op de muziekschool... je ziet het als ouders als uh, hun kinderen brengen... dat heel vaak echt... Één op de, de, uh, of negen op de tien, zeg maar... Hmm. die vragen meteen naar de derde les... en heeft die talent, Want uh, blijkbaar ja, om muziek ja. te maken moet je talent hebben. Je moet een toekomst hebben. Of je moet uiteindelijk de kans hebben... of, of uh, in het vooruitzicht hebben dat je een soort of zo gaat worden. En het leerorkest is bedoeld vanuit het idee... dat muziek, uh, educatie, iets is wat bij elke kind en bij elke persoon... eigenlijk gewoon bij de opvoeding hoort. Net zoals lezen en schrijven. Mm. En net zoals met uh, lezen of schrijven of rekenen. Je hoeft niet... Uh, je hoeft niet de Nobelprijs voor uh, literatuur te krijgen... en je hoeft ook niet de Nobelprijs te krijgen voor wiskunde. Maar je moet er wel tot een bepaald punt leren lezen en rekenen, schrijven. Ja. Want... Nu, ben jij zelf... heb je een, een, een carrière in mm. de muziek. Ja. En uh, succesvol en uh, gaat allemaal heel mooi. Hebben je je ouders dat ook gezien? Ja, ja. Uh, het is heel mooi gegaan. Want op een gegeven moment veranderde de daad. Want mijn ouders hebben natuurlijk toch uh, gezien dat. Uh, uh, ja, ik weet dat ik voor de eerste keer een CD uh, uh, had opgenomen. Mm. En uh, daar was een lancering voor. En dat was eigenlijk, was toen al 24. Twintig geloof ik. Het was de eerste keer dat mijn vader naar een concert kwam van mij. En, en voor hem was ook een enorme ontdekking dat dat, dat ook kon. En, uh, maar ik heb wel altijd blijven investeren in de relatie met mijn vader. Ja. En, en, uh, maar zijn ze nu trots? Nou, ze zijn nu overleden allebei, ja. maar ze hebben uh, wel allebei... Uh, ja, ze zijn absoluut trots geweest en ze hebben ook echt... Want kinderen... Weet je, ouders willen het beste voor hun kinderen. En, uh, en, uh, en als dat door de muziek uh, gebeurt, is, is, is, dan krijg je hun waardering ook. Wij gaan uh, langzamerhand eens even luisteren naar uh, wat onze dichter bij de zondag van, uh, van, van muziek vindt. En onze dichter bij de zondag is vandaag Paul Borgreven. Dichter bij De Zondag. Vandaag heb ik een gedicht gemaakt uh, bij de gast Marco de Sousa. Um, hij is um, directeur van de muziekschool in Amsterdam-Zuidoost. En ook nog betrokken bij de beweging. En die twee dingen wil ik combineren in een gedicht. Muziek dat wordt gemaakt door orkesten... En orkesten zijn mensen met allemaal instrumenten. Allemaal met andere stemmen die toch één worden. En dat is zo'n prachtig beeld. Daar wilde ik iets bij doen. En ook iets typisch Nederlands. En dat is het volgende gedicht. Dat heet Het Concert des Levens. Het Concert des Levens. Er hing een tegeltje boven de haard. Van Het Concert des Levens... Gelezen op stille tijden in het drukke wezen... Toch immer een flauwe glimlach waard. Dat het programma onbekend moest zijn... De opendeur in vele varianten. Maar hoe zat het toch met de muzikanten? Ik zag de oude man bij Het Gordijn. Zijn laatste lied. We deden onze best om enigszins in harmonie te klinken... Trachten niet in partituren te verdrinken. Kwamen niet verder dan een leerorkest. Ieder zijn instrument dat tonen geeft. Weifelend op zoek naar welluidend samen. Allen één tot een uiteindelijk amen. Een concert met alles wat adem heeft. Een concert met alles wat adem heeft... Wat, wat, wat vind jij daarvan, van dit gedicht? De manier waarop hij dit samenbrengt. Ja, dat is heel, heel mooi. Ik denk, um, als ik kijk uh, vanuit het begin van, de, van, het, van het leerorkest en de, hoe dat ontstaan is. zie ik ook wel dat, dat, dat nooit was ontstaan. als ik niet een heleboel mensen om me heen had kunnen vinden. Ja. Die, uh, die ook hetzelfde. Als ik uh, ook uh, wou en met mij deelde, ook die passie deelde. Het is natuurlijk zo n, zo n, uh, zoiets als het leerorkest die, die, die toch groot is geworden. Die doe je natuurlijk nooit alleen. Het is, een heet, het is echt een verzameling van een heleboel mensen die echt enorm veel liefde uh, heb je, inzetten. Je hebt, je hebt een groep mensen om je heen die er ook al vanaf de eerste uur bij zijn? Ja, ik heb een heleboel mensen die vanaf de eerste uur... Die, die, die, die, die maar zijn met... het allemaal muzikanten of... Ja, dat zijn allemaal muzikanten. En die, dat zijn. Uh, uh, maar ook, ook wel mensen die die, die hele ondersteuning uh, uh, doen. En natuurlijk zoiets groeit. Hè? Je begint met één of twee of met drie mensen. En het uh, belangrijke is, is dat je begint met de mensen die een, een dezelfde ideaal hebben. En dat is ook uh, iets, denk ik, wat ik meegenomen heb vanuit de folkele beweging. Die heeft uh, ook als uitgangspunt de woorden van Jezus dat allen één mogen zijn. En dat doe je door het, gewoon het delen van gemeenschappelijke uh, uh, ideeën. Yeah en dat ook door het... Uh, ja, door ook altijd voor ogen hebben de, de naaste liefde. Wat, wat is goed voor, voor, voor, je, voor je naaste persoon? En in ieder geval, uh, ik vond een heleboel mensen die... die, die, die... Die door allerlei misschien andere uh, bewegingsreden ook hetzelfde hadden van. Ze wilde hm. iets goeds doen voor kinderen. En ze wilde iets heel goeds doen voor mensen die de die, die die kans niet hebben gehad om muziek te leren. En dat delen we samen. En, en, en, en, en dan ontstaat iets heel rijks en iets heel moois. We hebben jou gevraagd of jij uh, uh, muziek wil meenemen. Omdat het, ja, we kunnen daar niet omheen. Uh, jij wil ons graag iets laten horen. Uh, en uh, ja, je moet daar even kort iets over vertellen, want dat is voor jou een bijzonder stuk. Dit. Ja, ik heb meegenomen, een aan, aan uit Matthäus, Comstus ja. en mm. uh, Nou, behalve dat het een prachtig stuk is en waar ik honderdduizend keer op gestudeerd heb en ik heb ook vaak gespeeld, ja. vind ik zo mooi, omdat ook een, uh, een verenigd twee aspecten, denk ik, van het leven die heel belangrijk zijn. En, Eén is dat, dat je toch in het leven moeilijkheden hebt. Dat niet alles makkelijk is. En dat hoor je in de muziek. Je, de, je hoort bij die gepunteerde noot en die akkoorden die zwaar zijn. Dat het echt, je hoort bijna te dragen van het kruis. Maar je hoort ook tegelijkertijd uh, steeds van die, van die snelle noten... die echt de hoop geven dat het ook goed komt. En uh, ja, dat is heel mooi, in dat stuk. We gaan naar een stuk luisteren.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 My love. was um, uh, Com Susa Scoots van een um, aria uit de Matthijs Passion... en is uitgezocht door uh, Marco de Sossa, mijn gast vandaag. Marco de Sossa is de directeur van het uh, Leerorkest. Jij vertelt net, uh, voordat we naar dit stuk gaan luisteren... waarom je het zo mooi vindt. En uh, uh, Ik merk dat ik daardoor word meegenomen... en dat ik dan anders begin te luisteren naar zo'n muziekstuk. Spreek je ook op zo'n manier met die kinderen over muziek? Uh, ja, soms wel. Soms wel. En, en uh, ja goed, ik heb nooit over deze aarde gesproken. Maar het is wel zo dat uh, kinderen gaan heel snel over gevoel. Hè? De kinderen mm -hmm. die, die vertellen. Bijvoorbeeld ik heb uh, een van de kinderen. Bijvoorbeeld die, die, die toen we vroegen. Waar, waarom heb je VIO gezorgd, uh, uh, uh, gekozen? En die zegt van ja, ik heb gekozen. Omdat die voelt licht blauw. Het, is, het voelt lichtblauw. Het voelt lichtblauw. Zo ja. beleefd dan zo'n kind. Dus, dus je praat zeker met kinderen. Uh, op, op het niveau van, van echt toch van gevoel. en van, van, van, van uh, ervaring ook. Nu vertel je, uh, voordat, je uh, voordat we naar de muziek gingen luisteren. over die focolare beweging. dat dat voor jou. Uh, ja, een, een, een soort de inspiratie is om dit soort projecten te doen. Zijn andere mensen met weer het leerorkest... men begon ook bij die folculare beweging? Betrokken. Nee hoor, nee, nee, nee. nee. Kijk eens, uh, nee, dat zijn gewoon heel gewone mensen die gewoon werken. En die, maar kijk eens, de, de gedachte uh, achter de folculare beweging is dat als mensen bij elkaar komen... Uh, en iets positiefs doen met elkaar, en, en uh, iets liefdevols doen, en dat met elkaar delen, mm. dat iets bijzonders ontstaat uh, tussen hen. Uh, en dat kan tot tussen elke persoon die het gewoon. Yeah. Uh, uh, ik weet toen uh, de, de, de, de wethouder van Amsterdam, uh, Karin Geros, bij ons voor het eerst kwam. Bij een uitvoering van het Leercast. Uh, uh, het, het eerste wat je zei: van nou ja, wat ik hier merk, dit is heel bijzonder. Wat ik hier merk, is dat er heel veel liefde in zit. Hmm. En dat is wat je voelt ook bij, de, bij alle mensen is die dat betrokken ook zijn. ook de benadering waarmee jij met zo'n orkest bezig bent, zijn ook van die waarden die je probeert aan die kinderen mee te geven over samen, samen dingen tot stand brengen? Ja, absoluut. En, en het mooie is dat je daar eigenlijk niet zoveel hoeft te praten erover. Uh, uh, kijk, als je samen speelt en iedereen doet wat hij wil, dan, dan klinkt het niet, dan, dan werkt het niet. Dus op een hele natuurlijke manier leren kinderen om met elkaar samen te werken, om naar elkaar te luisteren. En, en elkaar te, te respecteren ook. En dat is wel een grote waard van het kunnen, vanaf heel erg het begin... Om te leren samenwerken. Maar er zit natuurlijk ook wel een, een competitief element in. Van ik wil zo, nou ja, ik wil zo graag de eerste viool spelen misschien. Uh, speelt dat niet mee in zo'n zo orkest? Mm, nee, ik, nou ja, ik, ik, ik merk dat niet. Ik, ik zeg dat het is eigenlijk een soort voetbalclub die altijd wint. Uh, yeah. Omdat uh, eigenlijk het maakt niet zo heel veel uit uh, welke deel je neemt in dit team. Uh, je ziet ook bijvoorbeeld uh, bij de keuze van, van leerlingen. Het is niet zo, zo dat ik per CVO altijd moet spelen en anders niks anders. Soms gebeurt dat het niet kan, omdat een, een, een, het uh, vol is. En dan gaan ze een ander instrument spelen. Maar voor hun is net zo belangrijk, want ze zijn een deel van een geheel. En gezamenlijk maak je een product. Dus gezamenlijk maak je samen muziek. Maar als zij verder gaan in de muziek, want dat, dat, gebeurt, dat gebeurt wel eens. Ja. Dan maken ze wel een keuze voor een instrument. Dan zullen ja. ze misschien wel meer willen. Kan dat dan ook? Dat kan ook. Want, uh, kijk, uh, sowieso in het leerkast zitten ze vier jaar. Uh, hebben ze dezelfde instrumenten? Als ze kiezen in groep vijf, ja. ze gaan tot en met groep acht. Elke week krijgen ze daar les op. Uh, maar heel veel kinderen. die die switcher laat daar ook van instrumenten. Ik heb de, de, maar de, als zij hun talent verder willen ontwikkelen, kunnen ze dan nog naar een soort 2.0 ja. klas, naar een verder Ja, wat klas. wij doen is naast het uh, leerorkest... die in, in schooltijd gebeurt, uh, hebben we ook allerlei talentorkestjes. En die, die wat noemen we noemen de kleinleerorkesten... Uh, en die, dat zijn kinderen die gewoon wat meer willen. Of uh, die wat meer getalenteerd zijn. Of allebei. En, ja. en, en daar steunen we ook. Of wij brengen ze naar de muziekschool. En soms, veel kinderen regelen we ook een beurs. En, uh, dus het kan ook gewoon nog een hele... kan nog een hele, een hele tijd. Hele, een hele carrière. Ja, ja, ja, ja, ja absoluut. Marco, we zijn aan het einde van ons gesprek aan het komen. Wij vragen al onze gasten om hun ideale zondag te beschrijven. Ik zie dat je daar uh, een stevig stuk over voorbereidt... maar misschien dat je ons daar snel doorheen kan nemen. <laughs> nou, Op mijn uh, ideale zondag slaap ik altijd uit. Ja. Uh, en Ik moet me bij een voorbaat verontschuldigen bij die preciezen... En nemen, en nemen de exegetische vrijheid te beweren dat het de Heer de zevende dag ook heeft is, de zevende dag van de schepping ook zo begonnen is met uitslapen. Met uitslapen. <laughs> en deze theorie wordt gestaafd door de in mijn geboorteland algemeen heersende overtuiging dat God een Braziliaan is. Ah. In mijn uh, ideale zondag dan geniet ik uh, van mijn lieve vrouw. Uh, samen met mijn lieve vrouw van een ontbijt op bed... die gebracht wordt door onze kinderen. Door onze kinderen. Marco, we, gaan, uh, we moeten even gaan pra praten met vroege vogels. Maar het begin van de Ideale Zondag is uitslapen en ontbijt op bed. En de rest kunt u lezen op de website eo.nl. Slash dit is de zondag. Wij gaan zo naar de vroege vogels toe. Menno, wat hebben jullie oh. in de uitzending? Goedemorgen, ja, we zitten hier klaar in het kapitaal. Een prachtige uitzending met uh, vooral nadruk op de 10-10 actie. Weg aan en energiebesparen is maandag en daarvoor aandacht. Instituut Itzada presenteert... Het licht ging aan in zijn drukke hersenen. Het briljante idee vatte vlam. Waar gebeurden en wonderlijke vertellingen. Simpel, maar briljant. Ik mag dus niet zeggen wat het allemaal precies is... want het is allemaal nog onder patent en uh, weet ik wel. Philips Groenlampenfabriek doet octrooiaanvraag. korte aanduiding, rijview.com